File terecht. De linkerrijstrook bij Deventer is dicht. Ten slotte het zuiden, de randweg van Eindhoven in beide richtingen files. Richting het zuiden naar Maastricht bij Veldhoven-Zuid een autobrand. Dat veroorzaakt 4 kilometer. Richting het noorden staat bij Knopen de Hocht 3 kilometer. Weet je nog, schat, toen ik je ten huwelijk vroeg? Oh, We doen je die keer in Cairo? Dubai of Teking? Beleef de mooiste momenten met Lufthansa. Telkens weer als voor de eerste keer niet bijvoorbeeld in Cairo vanaf 189 euro, in Dubai vanaf 239 euro of Peking vanaf 349 euro. Ga naar je reisbureau of kijk op lofthansa.com. Lufthansa, there's no better way to fly. Nou jongens, dit is waarschijnlijk eerder haalbaar dan jullie eerste keuze. Um, het gaat toch om een ruime starterswoning met garage? Klopt. Mogen we dan misschien eerst even de woning zien? Daar sta je in. Met Nationale Nederlanden wordt je favoriete huis wel bereikbaar. Vraag een offerte aan via je hypotheekadviseur. Dan maak je bovendien kans om van je eerste huis echt een droomhuis te maken. Kijk op nn.nl voor de voorwaarden en voor een adviseur in de buurt. Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. Een beter klimaat begint hier. Thuis. Want als je hier een waterbesparende douchekop plaatst, bespaar je ieder kwartier 65 liter warm water. Dan verbruikt je cv-ketel hier veel minder energie. Als we dat hier allemaal doen, hoeven we minder energie op te wekken. Dan hebben we hier minder uitstoot van CO2 en overal minder klimaatverandering. Waardoor hier het polijs minder smelt en de zeespiegel hier, hier en hier minder stijgt. Zodat wetlands als de Waddenzee hier blijven bestaan. En onze gevleugelde vrienden hier kunnen blijven komen om uit te rusten, zich te voeden, te paren en te broeden. Laat ons op hierpunt nu weten dat jij warm water bespaart en maak kans op een klimaatreis naar Nicaragua.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 Bij de volgende toon is het. Tijd voor weer een Hyundai Happy Hours aanbieding. Koopt u tussen 8 en 10 uur een nieuwe Hyundai, dan is deze inclusief Philips LCD-TV met dvd-speler. Elke twee uur een andere Hyundai Happy Hours aanbieding en een actievoordeel tot ruim 6000 euro. Kijk voor de aanbieding die bij u past op Hyundai.nl. 3 real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu, extra wie... Nou, misschien is het leuk, zat ik te denken, om een keer even een ander muziekje te doen bij die aankondiging. Want uh, ik hoor elke week maar hetzelfde. Eh, uh, nou, als jij dat prettig vindt, dan kan ik wel even wat... Heb je zelf al bij je vallen? Ja, nee, wacht, ik, ik heb wel iets leuks bij me. Nou, god, toch eens even, dat is toch veel gezelliger. En dan nu... Extra weekend. Extra weekend. Extra weekend. Gerard en Michiel. Peng was dit een jumper round. 9 ja. minuten overzicht. Ja. Daar staat hij. Nu nog 5 tot 15 kilo zwaarder dan van een week. En daar staat hij. En die blijft gewoon voorlopig 15 kilo die hij altijd al heeft gehad, meneer. Feesten. Binnenkort zit er een glazen wandje tussenin, maar het blijft gewoon dat onafstotelijke duo. En feesten. Weet je wat ik ga doen? Vertel eens. Dan ga ik een oliebol eten en een kijk ik naar jou door het, uh, het raam. Ik denk dat ik een klein gaatje maak dan in het, in het glazen huis... dat ik jou kan terugbekogelen met tomaten! <laughs> Vooralsnog is het uh, op oude gewicht het vriendelijke uh, duo. <laughs> Hij gaat het glazen huis in! Zijn naam is Gerard. Vestra. Ja, maar ik ben er nu nog niet helemaal <laughs> op gekleed. Maar ik ruik wel, en naalden. Deze vallen nu nog wat ruim, die kleren, maar dat komt helemaal goed. Uh, tot een uurtje op tien. Oh, is de Het pizza is, uh, Nee, bijna. Oh, nou. we, we hebben pizza besteld. <laughs> ik heb niks vergeten nog. Kan ik wel eens Hoogtepunt vanavond gaat nu aanbreken. Nee, een ander hoogtepunt, want... WEEKEND! your makeup or how you try to shape it. to these types and paper dreams, paper dreams, honey so now you pour your heart out you said me you're far out not about to lie down for your cause but you don't pull my strings cause I'm a better man moving on to better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 Binnen ons bed is Uh -oh. She moves uh -oh. in uh -oh. Oh, she to show, here, in de en moves in her own way. Koekie, koekie, koekie. Ik, uh, wat ik denk ik ga doen, Gerard... Vertel eens. Ik, uh, ik, ik wil eigenlijk het, wat, wat mooi zou zijn net als vorig jaar... op uh, de uren dat jij dan in het huis zit als ik ergens uh, in het land... waarschijnlijk weer heel erg ver. Waarschijnlijk moeten we weer drie keer naar Maastricht. Oh ja, gezellig. Uh, nou, wel een mooie stad. Maar uh, dat ik dan uh, verslag mag doen ergens in den landen... dus dat we nog wel dat contactmoment ja, ja, hebben. Ja, dat He? ga ik even proberen. Dat, dat komt wel goed, sowieso. En uh, vorig jaar is daar dat Veenstra, Veenstra ontstaan. Ja, nou, en dan hoeft op zich dit keer niks te ontstaan... want dat heb ik nog steeds, dat Veenstra, Veenstra. En bedankt! Zo ben ik. Waarom? pizza? Oh nee, Ik dank. heb geld nodig. Nog steeds Help, geen pizza. Waarom? Het moet betaald worden. Pizza? pizza? Voor, de, voor de pizza? Pizza! Nou, er wordt even snel uh, een ja, zak ik, geld ik, gepakt. Uh, sorry, lieve luisteraar. Ik weet, je zit te wachten op de inhaasopgave... en op het verhaal wat ik wil vertellen. Maar ik moet echt even de pizza betalen. Ja, want ik uh, kan nu nog even eten. En dat kan straks niet meer. Dus ik denk, hè, ik start vast een gezellig uh, muziekje. Ja. Ah. Ik weet niet waar jullie zitten, maar... ik ruik niet alleen pizza. Maar ook binnenhalen. Ja hoor. Ja, hè? Onmiskeld, ja. huh. Onmiskenbaar. is dat. We gaan meteen dus die pizza nuttigen. Tenminste, ik uh, moet hem wel eten. Ik heb al niks gegeten. Jij wel? Nee, nee nou, uh, uh, het, het klinkt wat bruut uh, aangezien je binnenkort zes dagen lang niet gaat eten. Maar het is nog zeker twee uur geleden. Nee, ik heb, uh, ik heb best trek eigenlijk. Ik ook. Nou, goed. Um, want ik kon natuurlijk geen hap uh, door mijn keel krijgen vandaag, want ik was een beetje gespannen. Ja, want ik, weet je, ik zou gewoon heel eerlijk zijn. Ik heb helemaal nergens op gerekend. Ik, ik, ik had zelf echt het gevoel, het gaat tussen Giel, Sander... Uh, Claudia en Gerard. No. Niks te nadelen van, van Paul Koen en mezelf. Maar dat was gewoon een beetje het algemene gevoel. Ook op basis van de tussenstanden die de hele week bij Giel te horen waren. En natuurlijk ook het feit dat ik uh, heel makkelijk computers kan hacken. Ja, dat was goed. gewoon. Dat <laughs> was gewoon een beetje het idee wat ik, uh, wat ik ervan had. En toen ik jouw naam als eerste hoorde, wist ik, nou, nah, dan is het uh, goed. weet je. Dan ja, is het een stop uh, en is het is klaar. Hoe bereid je daarop voor? Is zo'n pizza eten? Een... Kijk, dat nu. Hè, we hebben het nog over een anderhalve week uh, voordat je echt aan huis in gaat. Op uh, 18 december. Maar uh, 19 zelfs. Maar hoe is dat de avond ervoor? Eet je dan ook pizza of nou, toch maar even niet? Ik kan even vertellen. Vorig jaar hebben wij uh, toen nog met Wout en, uh, en Giel erbij bij ons thuis. Hebben we restaurant het laatste avondmaal. Je moet er eens gegeten hebben. Dat het galgemaal. Uh, ja, maar. en uh, toen hebben we pizza gehaald, de hamburgers uh, Chinees. En mm -hmm. dat door elkaar. En zoveel mogelijk vette troepen. Gadverdamme. Maar we waren alle drie zo gespannen... dat we eigenlijk geen hap door ons keel kregen. En de, de ochtend dat we nog mochten eten in het huis... Mm -hmm. Ik ben heel gelukkig broodje Oh ja, dat weet ik Die beelden. Het was een broodje kaas. En niemand kreeg het echt weg eigenlijk. Ik zat echt te kauwen en ik kreeg het niet doorgeslikt. Maar je weet dat het het laatste is wat je in de. Ja, dat ligt Er ligt zoveel druk op dat broodje. Dat je denkt: ja, ik krijg het niet weg ook. Dag. Erg hè? Ja, raar, joh. Ja, vreemd. Maar ik vind het wel een uh, goed ding, hoor. En, en let een beetje op Sander ook. Kijk, jij en Giel hebben natuurlijk ervaring hiermee. Ja, Je nee, weet hoe het is. komt wel goed. Uh, en dat, uh... ik, ik, ik merk toch aan Sander... Hij vindt het te gek en, en, en terecht. En, en het wordt super. Maar ik merk toch dat hij wel iets van... Jezus, waar begin ik wat aan, Wat gebeurt hier? Oh, wat ja, kom, wat komt duidelijk. er over me heen? Ja, een hoop. Nou, hoop. En een heleboel stapjes. Ah, de pizza zijn binnen! Yeah! Oh, zal ik gewoon uh, live een hap nemen onder het motto? Nu kan het nog. Nou, als ik ook weer even een doos mag, want ik ga ook van het rekenen. Er ja, zijn drie uh, kwartere stations in het taal, dus de 12 stations. Dus dan kan ook niet te wachten van wie is welke doos. Dat is wel een heel kapotte doos. Dat zeg je niet. Deze doos is volledig kapot geraakt. Zullen we ondertussen de inhoudsopgave proberen te doen? Oh ja. Uh, oh shit, we moeten een mes hebben. Wat zit er in dit programma? Champignons, paprika, kaas en... Hey God. Ik geloof dat het uh, salami is. Heerlijk. Nou, ik ben er klaar voor. Deel lucht! Hé, hey, uh, vandaag in dit programma... Oh, ja! ja uh, we even... De, de inhoudsopgave. De ja, daar beginnen in, de we mee. midden in de inhoudsopgave nu, hè? Volgens mij wordt het een vreselijk vermoeiende uitzending. Denk ik, ik ben er nu al Dit <laughs> Het is nu al zo gezellig. Ik zal wat eerder stoppen vandaag. Ik val wat een last van je af ook gewoon met die verkiezing. Dit dat dat oh, gewoon is. Hou maar op. He, hou maar hè, op. eerlijk. die lucht. Die lucht. Nou, um, we hebben ze natuurlijk zometeen als eerste ingrediënt... voor dit oh zo gezellige weekendprogramma. Nou dat. Waarbij we zo eventjes uh, hier en daar in het land gaan kijken hoe het is. En misschien ja. moeten we het ook toch maar even weer over de, de, de verkiezingen hebben. Ben je blij met het trio dat het huis in gaat? Dan zeggen we nou. En ja, gewoon hoe kijk je uit naar de komende week? Ja, precies. Ja, nou, uh, nee, maar voornamelijk even de laten doen alsof dit helemaal niet gebeurd is. Dit is nu bekendgemaakt. Hè? We gaan gewoon kijken wat doen mensen op gegeven Ja toch, toch liever dan. Hoe sta je in het weekend? Lieve ja, dat, vind ik leuk. Nou, wat ga je dit weekend doen? Ja, wat, wat ga jij wat is dit weekend doen? Nou, en dat allemaal in. De wilplik! Op gelijke voet gevolgd door... De Voice Lift! Nou Gerard, wat houdt dat in? De Voice Lift, lieve mensen. we een mes? We hebben een... Don't mess with my bestek, hè. We hebben een stem verbouwd van een bekend persoon. En die ziet er echt niet uit dat een halve pizza wordt erin geschroefd. Je bent niet niet, dat past niet. De moed was... Nou, we hebben een bekende stem. En die hebben we verbouwd, dat is een bekende Nederlander. En die stem is onherkenbaar gemaakt. En we hebben daar prachtige prijzen voor. Als je dat wint. En wat zit er in het prijzenpakket? Geen idee pizza. Sorry, dit is heel erg onbeleefd, hè, dit? Dit is onbeleefd. Nou, dat zal ik even vertellen. Is het de 3-double-cd weer van de armbudsvitamines? Ja, ik kan mij het schelen. 60 jaar CD krijg je... en we doen er 10 condooms bij. Want het is weekend. Nou, dan ben je ook genaaid. Ja, precies. En dan, we gaan hard scheren, we zijn al bijna in de tweede uur. Dat kan natuurlijk niet, hè. En we hebben een band. Ja, we hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T... we hebben een gast. Namelijk de band... Die hebben een hele leuke uh, single, die heet Get Up. En uh, die gaan ze live te berden brengen hier in de studio. En ik neem aan dat zij ook uh, de reality check voor hun kiezen gaan ik krijgen. Ik denk het wel. Je ja, hebt ze al wel. een keer uh, s'nachts gehad ja, in, uh, ja, vorige week, in de vriendnacht. Leuk. Hoe zijn ze? Waanzinnig. Ja. ja Heel dus het erg wordt, uh, wordt een feestje. Heel erg leuk. Tof, tof, tof. Uh, voor de rest uh, hebben we dames in de studio. Ja. Wil je dat even uitleggen aan mij? Nou ja, ik... Uh, was is dat, dat feestdra? Oh ja, dat was, uh, ik was laatst hier smiddags. Want uh, je, u weet, ik ben de hoer van de zender. Ik val overal in waar intervallen valt. Dus Zo ik kom af je. te wassen. En... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Toen kwam uh, Thijs van het lijstje. Die kwam uh, uh, binnen. En die zei, nou, en hier gebeurt het allemaal. Thijs die, die deed een uh, rondleiding. Die had uh, twee damesbezoek. de namen alweer kwijt. Ja, Kom ja, ja. Even, even, even een microfoon. Also. Stel je even voor, dames in de studio, die moeten natuurlijk voorgesteld worden. Ik zie er een met laars. Dat is op zich, uh... Ja, dat is uh, niks meer. Dat is, die, die doen een, een, een project voor school. En uh, oh. die wilden ook bij, bij extra Weekend komen kijken. Ik vraag me af of het echt voor school is. of Gewoon voor de gezelligheid en de pizza en het bier. Maar, dan moet je zeggen, maar hoe heten jullie? Uh, ik ben Sanne. Sanne En ik ben Michelle. Sanne en Michelle. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, en die, die gaan uh, een studie wijden aan het... Uh, aan dit programma. Ja. <laughs> nou, doe doe mijzelf zelf ook ja. al hoor. Ja. Het is vrijdagavond, mijn feest Het is weer weekend. Lekker zuiver. Extra weekend. 3 FM. Deel 2 van de inhoudsopgave, krijg je zo direct. Je ontdekt de mega-hits van 3FM. The just Deze week, The Automatic 3FM. 3 fm Is it a monster? Ik voel me zo schuldig nu. Ja, ja. Omdat je de stoomboot bent vergeten. Nou ja, het is tegenwoordig de bad eend trouwens. Omdat oh, de Sinterklaas weer weg is. Een. Oh ja. Uh, maar jij, jij, jij gooit die microfoon op en zegt... Ja, nu! Dan dan dat ik echt... mee kan zingen met die... What's uh, Dead coming over the hill is in de bad eend? En ik heb gewoon mijn bek vol pizza. Ja, maar echt hele. Je propt er hem echt helemaal <laughs> vol met pizza. Ik denk, ik heb geen mes meer nodig. Ik krijg het te, te heen en weer, maar. Zal ik hem even afkondigen? Dit was oh, even. Die broek. heb oude ja. man ik de drie even van deze week. Vanaf morgen hebben we een andere. En dat is die van Nelly Fortado. Voor alle duidelijkheid, dit was Monster. Wat doe je nou voor kundig, zeg? Ja, ik doe mijn best, weet je. Ja, dat is hm. toch. Het, het, het, ja, ik weet niet. Je hebt een soort van flair. heb je erbij? Idioot. Geen röntje. Geen drank Mag ik één spaar blauw hier? Nee, nee, nee, nee. Ik zit, uh, ik zit lekker aan de spaar bruin. Ik vind het heerlijk. Mm. Ondertussen zullen we uh, verder gaan met de. In we waren, we waren bij Room gebleven. Precies, nou die gaan een paar chansons live te berden brengen. Dat, dat hebben we vorige week gezegd, die zin. En die, die blijft erin. Te berden brengen, vind ik te prachtig. Prachtig. prachtig. Echt, voor het voetlicht vind ik ook mooi. met te berden brengen is echt eterfegisch Schitter. ook. Dat is echt zo'n uitdrukking dat je denkt van... doen we nu een stuk porselein en een blauwe stift en dan maak ik er een tegeltje van. Precies. En, en we hebben straks de derde ook nog DJ Sandstorm. Oh, ja, nou ik kijk er nu weer naar uit. Ik ook. Die, die, uh, die mix die wordt oh. met een week beter zeg. Dat gaat helemaal nergens over. En een ringtone spel nou ja, twee ringto's door elkaar heen. Euh, weet ze allebei te identificeren en u wint prachtige prijzen. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! Precies, die nou. doen we ook nog straks. En voor de rest allemaal gezelligheid. Zullen we dan nu eerst even beginnen met... De Wildblik! Yeah. Ah, gezellig. Kijk wat er leeft in het land. Ik krijg er nu net een mailtje binnen of we de Hive nog even moeten noemen. Ja. Oh ja, dat ging heel goed de eerste keer. extraweekend.hives.nl Dat is extra met een K en met een S, want het is namelijk van Ekdom en Veenstra. Precies. Ondertussen 09091336, lieve mensen, voor de wildprik. Ja. Even kijken wat hier gebeurt. Hallo. Hallo? Met ja? wie? Hé hey jongens, hier met Satan! Satan! Satan! Oh, het is Satan Hij van Leuk al Anders. Alweer, al Ja. Weer, die man. Zeker. Wat is er allemaal allemaal? Hoe kan dat? Wat? Hoe kan wel? Ik zit er niet in. Oh, ja. Nee, dat, dat, effe, heb je misschien gemist. Met Satan belde vanmiddag ook met leuk is anders. Ja. Dat hij ook het glazen ja. huis in wilde. Dat heb ik een oproep gedaan. Uh, SMS nu DJ Spatie Satan naar 666. En uh, wie weet. Maar ja, helaas Satan. We hadden misschien wat eerder moeten beginnen met deze campagne. Want, uh, ja, Michiel had er weer Satan. Sorry hoor. Ja, het is niet meer normaal, joh. niet meer normaal. Maar, uh, maar uh, volgend jaar, wie weet. Ja daar geen zak van. Nee, ik ook niet. Heb je niet één sms'je ontvangen? Nee, nee, want wij kunnen niet in de, in de 666 sms-box. Nee, die is namelijk oh, nog niet... Oh, geoppen. jullie hebben die code niet? Oh, ja. Nee, ja. nee, precies. Dat had je kunnen verwachten, dat is 666. Dus op zich had je die misschien zelf even kunnen checken hè, en even kunnen kijken of er iets in stond, hè? Ja, ja, dat had ook gekund, maar ja, kijk, ik was druk bezig met allemaal andere uh, zaakjes, hè? We hadden natuurlijk ook gezellig kunnen praten. met Een dame of zo die vertelde dat voor leuk weekends hebben. En ondertussen hebben we Zaten aan de lijn. Zal ja, ik ja. Doe maar even. Oké. Okay. Dag! Hallo! Hallo? Met wie? Met Maurice. Maurice! Maurice! Als ik hey! dat roep, heb ik gelijk het gevoel dat er iemand van de bank af moet. Mijn hond is namelijk Maurice. En als oh, ik zo Maurice roep, dan is het hup, van de bank af. <laughs> Vertel het eens Maurice, wat ben je aan het doen? Ik sta op dit moment in de file. Oh nee. Na... Oh. Lekker over. Daar schijnt het enorme rukwinden voorbij te komen. Ja, inderdaad. En dan zit je ook nog in een lege vrachtwagen. Dus lekker licht en dan waaien je bijna van de weg af. Is het nou gevaarlijker met met lading of zonder lading qua kantelen, hè? Ik denk uh, met het weer, qua wind, is het, het gevaarlijker met zonder lading. Maar qua kantelen in de bocht enzo is met lading gevaarlijker natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, interessant. Dus, ja, pikje stil, pik je toch even mee, mee ja? Absoluut. absoluut. En in het weekend gaan we lekker uitrusten. We een hele week hard gewerkt. Eerste week bij de nieuwe baas. Oh, oh er, de, de, dus je hebt ook een, een nieuwe wagen. Een nieuwe wagen, ja. Ja, oké, kans, Een nieuwe wagen. Ja, dat is heel goed. Wauw. Moet je de, al die foto's van je gezin weer overnieuw <laughs> opplakken over en zo? Moet je de kerstbom ja, optuigen? Heb jij ook, Maurice, zo'n uh, zo bordje? Oh, dat is met, een nummerbord. Een nummerbord met je, de naam van je vriendin erop. Naam van de vrouw, naam van het kind, alles. Echt? echt waar? Nou, vertel even welke namen staan erop. Bianca en Kevin staan erop. Oh, daar heb, die ik gisteren, heb ik gisteren. Ik stond achter hem gisteren. Ja, echt waar? In de file. Ja. Die rekt, uh, Bianca en Kevin, rot nou eens op, ik wilde langs. Ik, ik deed de ramen nog open, Maurice. Bianca! Ja, <laughs> ik jij was dat, Dat was ik. Dat was ik. Ja, goed. Nou ja, het, het, succes, Maurice. En hopelijk ben je lekker snel thuis. Ja, dat hoop ik ook. En dan van de bank af, hè? Oké. Okay. Dag! Heerlijk. Heerlijk. Doei! Bye. Nog eentje gewoon voor de gezelligheid? Ja, tuurlijk ja, ben jij. Geen ik heb zijn begonnen. Zo is het. Hallo! Hallo? Met wie? Ben ik dat? Voor mij ben jij het. Ja, ik ben het. BALTJE! Paltje! Hey! Uit uh, Alles goed? <laughs> oh, hey, maar maar... de stadwerk! Hahaha, je kiest. Maar Michiel? Ja. Maar waar zit jij nou niet in duitsland? Ja, Nou, ik heb niet genoeg stemmen gehad. Nee, een beetje jammer, maar volgend jaar gaan we ervoor, hè? Ja joh, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Moet jij eens even opleggen. er staat een politiek op zijn stem. Ja, Hé, maar... Veenstra, Veenstra! Veenstra Veenstra? Ja, het wordt weer gezellig. Ja? Als jij dat nu vier keer achter elkaar zegt, dan krijgen we van mij nu al 50 euro voor de... Als ik vier keer Veenstra ben. Dus acht keer Veenstra? Nee, ja. Ja. Achter elkaar op dit moment. 50 oh, nou. euro, en dan komt-ie, hè? Veenstra, Veenstra, Veenstra, Veenstra, Veenstra, Veenstra, Veenstra, Veenstra! Van Paul, die pil krijg jij 50 euro. Nou, nou, dat pik je toch even mee. Dat ja, is goed dat nieuws. Jezelf. In karst. Nou, Sympathiek, Paul. Maurice, dank nee, je maar. Nee, dat is Paul. Maurice, oh, Paul bedoel ik, sorry. Nee, ja, Paul. Paul, Paul ja. jongen. Eh? Maar uh, Paul, pikken, gaan we nog op een piltje drinken van het weekend? Dat lijkt me een uitstekend idee. We zijn al druk bezig, wat denk jij? Ja, ja, ja. Hey, maar ik sta bijna op het asfalt. Zal ik even de route van het asfalt doen? Ja, doe maar even. momentje. Ja, hoor. Ja, ik zit niet in de auto, hoor. Maar ik sta wel op het asfalt. Dus de groeten van het asfalt voor iedereen die nog in de file staat. Ik zit inmiddels lekker aan een biertje. Nou, nee. de groeten terug. Bijna is dat. dan die file weer in. Ja. En met 15 bier is dat veel leuker dan zonder die 15 bier. Ja, dat is goed. Dus uh, ik zou zeggen... Dan, uh, Fijne avond. En, uh, Hij blijft ja. uh, een gaan gaan nemen. Er komt een sms binnen van uh, Joost nu eigenlijk het huis in moeten. Want die heeft het even gemist met tijdens oh. dus, uh, Gerard, Giel Hallo? en Sander. So, uh, Paul, ondertussen waren we met iets anders bezig. Maar ik vond het heel gezellig dat je belde. Ja, was een woest genoeg. Ja, maar gemoeten. ik wil wel even die 50 euro doneren Ja, blijven we hangen. Dan krijg je ons uh, productieteam. Allemaal stuk voor stuk aan de lijn. En dan zet je de radio even uit. En uh, dan moet je even opletten. Joh, dan gaat het helemaal goed komen. Ondertussen oh, loopt ja. je voor het magazijn binnen, hoor je dat? Ja, ik, hey, ik en, en de, natuurlijk de groeten uit Stompwijk voor iedereen. Uit Stompwijk, he? Heerlijk. Paul. Ja, he. Goed Bal, terug Bal. in Stompwijk. Mogen we door. door. Ja, pizza in de pizza wordt Stompwijk. Ja. Heel goed, Paul. Daar. Dag. Goed weekend hè? Nieuw. Nou, Mietarzam. Eugene. Nou, dat zover dan ook uh... de wilplink. Ik vond het weer een hoogtepunt punt hoor. Zometeen gaan we aan de Voiceless! Oh, en hij is weer pittig. Nou hè, de pizza ook trouwens. Dus dat is niet echt, dan ga ik even door. En dat doen we allemaal in mijn huis. Sinds te komen voordat je op stap gaat, Dave Clark. listen to One Noise on 3FM. Lucien Ford. Van de tot Roger Sandjes. Ik geef je de heetste dance tunes. En de strakste DJ sets. Iedere zaterdagavond vanaf 8 uur. 3FM BPM. Details 3FM.nl. Vrijdag extra 3FM. No fighting. No She's fighting, no fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Hey. Como se llama, hey. Bonita, mi hey. casa. Shakira, Because, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading hey. hey. the signs hey. of my body.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 it's right all the attraction attention. don't you see baby she this she is perfection oh boy i can see your body moving half animal half man i don't don't really know what i'm doing but Just seem to have a plan Well, I'm self-restrain. have done to fail now fail now see i'm doing what i can but i can't so you know that's it like.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 It's slow, real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know, I want to lie, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. Detraction, attention, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting. Sorry. No, no fighting. fighting. No fighting. hebben altijd gelijk in het programma, hè. Dus als zij zeggen no fighting, dan moet je het ook echt niet doen. Santana, of, uh, ik bedoel, dat is die andere. Sorry, dit is ja, een club. No, en one one one one one Shakira, Shakira, en Hips, Don't Lie. En daarvoor. Uh. Mary Jane Girls in My House. Pas hem op. Heen heb je vergeten, maar gelukkig hebben we alles van tevoren opgeschreven. Weet je dat die, weet je dat die plaat niet mocht in My House? van je papa en mama? Nee, die mocht uh, op de Amerikaanse radio niet. Oh, no? Weet je? Oh, House is volgens mij een... Uh, een, een, de, een, een... de vrouw, is de... Uh, ja, het, eigenlijk is het in, in My zeg maar. Doos. Ja, In Eindelijk. mijn Pizza Doos. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Het was het projectje van uh, Rick James, toch? Ja, en die heeft ook met zijn poten aan diezelfde pizza... Doos gezeten. Echt waar? Op verduiding dat haar. En uh, In My House mocht niet, want dat zou synoniem zijn voor... In mijn Doos. Terwijl niemand dat zingt, weet je wel, niemand. Je hebt zelf gewoon een dirty mind, als je dat denkt... Denk ja, ik. maar weet je, je hebt zoveel van die plaatjes. Heb, heb je de, de tekst van de nieuwe Sugarbabies wel eens een beetje ontleed? Easy. Uh, ja, daar hoor ik jou over. Oh, nou dat is echt te slecht. Ja, echt? Dat is echt de. Uh... Hey, Mr. Mailman, where's the letter for my mailbox? I wanted sex on the beach and I don't mean on the rocks. En ook echt van... Mijn vliegveld staat wagen, open voor je vliegtuig. Maar echt, dat is geen grap. Van die boeketrex romantiek, hè? Mijn vuurpijl in jouw tunnel. nog Ontploffen. Oh, wat erg zeg. Dat staat letterlijk in boeketrex-dingen. Ik heb laatst een keer een boekje gevonden. Nee, want er lag een keer een boekje open in bed. Leest jouw vrouw. En toen dacht ik, wat leest mijn vrouw? Nee, dat is mijn vrouw, die was mijn ex. Oh, heel goed. Nee, mijn vrouw leest alleen maar heel veel Lach jouw ex boeken. bij jou in bed? Uh, no, ooit wel, ja. Nico, laat ze even mee. Nou, zeg. <lacht> belachelijk. <lacht> nou, we uh, gaan ook weer op. Oh ja, natuurlijk. In my house. Oh ja, die Daar was het. <lacht> die... nou. <lacht> <lacht> en dan nu. Waar zit <lacht> uh, de Jongen, jongen, jongen. Ik moet al iedereen van waarschuwen. Het is een beetje een chaos vanavond, maar dat komt door mijn hoofd. Nou, dat valt best mee. Je bent zijn... aan de kapper geweest. Ja, dat... Je hebt er in tijden niet zo geordend uitgezien. Ik heb een kilo haar verloren. Ja, echt. Dat was ik... een uh, goed begin voor wat uh, je nog te wachten staat bij het glazen huis. De kilo's vliegen eraf. Leuk is ook dat op het moment dat ik zeg kilo haar, komt er meteen een mevrouw met laarzen richting mij. Ja, dat doet het heel goed. Ik vind het helemaal goed. Ik ben twee kilo verloren. En dan blijft ze Niemand staan. doet iets. Jammer, nou, je bril mee. is nog ook nog op. Zie je als je die had ik afgedaan? Twee kilo. Je, drie kilo eraf. Nu geloof ik het. <laughs> Nou, goed, dat, uh, lieve mensen. Uh, oh ja, de Voice Lift. De Voice Lift. We hebben een uh, stem verbouwd. Een bekende stem. En um, ja, het is eigenlijk, bedoeld dat jullie dat raden. Via, komen er dan nog twee pizza's binnen? Nee, nee. Oh ja, dokter, hebben we net jouw pizza zitten? <laughs> het is weer vrijdag, jongens. Er komen weer 18.000 pizzadozen binnen hier. Nee, nee, nee. nee, nee we, we, we hadden de, de 12 stations. Dit is Rimini en Siciliana. Dus wil, je dat, wil, wil je dat mee terugnemen? Die lucht. Nee, mee terug. Ze waren nog wel warm trouwens. We waren toch van ons, sorry. <lacht> <lacht> nou, um, waar was ik ook alweer? Oh ja, uh, bekende stem, en, verbouwd en je krijgt fantastische prijs als je weet te raden wie dit is. <lacht> <lacht> nog een keer, even een andere variant. <lacht> dat lijkt op een nieuwslezer, maar dat is niet zo hè. Nog een keer, nog een andere variant. <lacht> ja, ik, ja ik, ik, ik, ik heb, nou goed, laten we eens eventjes kijken wat... Uh, Sorry. Zo, nou. Die lucht. Wat een punt lucht, wat dat <laughs> zeg. Uh, 0909-1336, dat is het telefoon van de Radio 3FM Studio. Als je daar nu naar belt, ik haal nu, niet straks, maar nu... dan kom je misschien op de radio. Meneer? Nu. Oh, nu. 090, kijk, daar heb je er al eentje. Heel slim, hallo, met de radio. Ja, hallo. Met ja. wie? Ja, met Ricardo. Ricardo! Ik dacht dat Philips Verix was. Ja, dat zou ik ook gezegd hebben. Ik kijk even naar de jury. Nee, man. Hij hapert niet één keer. Oh, nee, dit is waar de zegt. Dat zoveel, bedankt. Nee, wacht. Oh, ik kreeg net een fax. Nou ja, dat is dus... Als Philips het 8 uur journaal leest, dan heb je om 10 uur wacht eerste bericht. Nee, hou eens op, zeg. Nee, dat is niet goed, Ricardo. Nou, dan houdt het op. Nou ja, op zich. Ja, voor jou wel. Maar niet voorspel, gelukkig, want we hebben alweer een nieuwe kandidaat. En niet luistert naar de naam. Nou, uh, ah, ah, ah. luister, behoud die daarna. gebeurt? Oh, die hangt gewoon, die hangt gewoon. Ook op. Gewoon. Ah, ah, ik is op de radio. Als, binnenkort komt er namelijk een coalitie. Weet je wel, oh, dan gaat het kabinet een coalitie vormen. Yeah, yeah, ik yeah. ik voeg me nu op, vreer vre ik zie het woord coalitie worden ah, aangekomen. Dat gilt er zijn. Um, hallo. Hallo. Met wie? Met Jeroen. Jeroen! Jeroen. Ja, ja, ja, ja. Wie is Jan Smit? Jan Smitje, we gaan even luisteren. Bedankt voor het kijken, Nee. Sinds van die bedankt heeft zijn kijkers voor het kijken? Oh, oké. Okay. Nee, Dat ah, is, wel, het is nee. wel een wel opgevoede jongen, dus het ja, zou wel... Nou, wel oh, dat ja, je, ja, als okay. die kijkers zou hebben, zouden ze ook bedanken. Ja. Jeroen, oh, jongen. Oh, hey, het spijt me verschrikkelijk, maar god, wat was het leuk om je even te spreken. Oké, okay, hoi. Dag. Daag. Daag. We gaan verder. Hallo. Ja, hallo. Ja, extra weekend. Goedenavond. Goedendag, je spreekt met Alf. Hoe? Alf? Alf... My oh, name is Elf, een elf? stuck on earth. <laughs> I can't get back to my place of birth. I'm making the best of, of a, a bad situation. situation Think I'm, I'm having an identification. Oké, okay, Elf, tot zover. Uh, wie denk jij dat het is? <laughs> ja, ik dacht dat jullie de naam zouden... ...sisteem nee, zouden veranderen. Nou, dat maak er maar spuit, Elf van dan. De, de, de bedoeling is juist dat jij raadt wie het is. <laughs> ja, ja, dat is vooral ons bouwer. Hans Bauer, die hapert ook niet. Even luisteren naar een variant. Nee, nee, nee. nee. Moeten we wel een hint gaan geven want dat nog niet? Um, nee, nog niet, hè? Nou ja, ik, wat ik zelf een hint maar ik, ken het, ik heb een poosje met deze man samengewerkt namelijk. Echt? Uh, ja, ja, ja. Echt? Er zit, uh, um, uh, ik wens er nog een zeer prettige, prettige avond. avond. Die hapering, die Dat zegt prettige, prettige alles. avond, dan maakt, doet, effe, dan, dan doet effe, toen, dan dan fruit, hij even dan ja, Even luisteren. Even ik nog een zeer. Pettige Zie je, dan ja, dat hij eventjes zijn schouder zo, tonk. Dat hij eventjes nog even voor het laatste keer even zijn hoofd schudden. Bam, pettige Zo is het. Nou, eens kijken wie we hier hebben. Misschien dat deze hint gewerkt heeft, Veenstra. Je weet het niet, hè? Hallo. Hallo. Ja. Een vrouw. Oh. <laughs> Hoe heet je? Marieke. Marieke. Uh. Hallo. Wie denk jij dat dit was? Nou, ik heb net de hint niet gehoord. Oh, oh. nou, de, de hint komt nu weer, ja, maar hij, letterlijk in hints. Okay. Hij, komt, hoort hij komt, de goede, goede hint. Uh, ja, dat was niet echt een hint. Uh, ik herken hem zelf aan de hapering dat hij zegt... Uh, ik wens er nog een heel prettige, prettige, avond. prettige avond. Dat hij dan eventjes, net even wacht. Maar dat is iets persoonlijks, want ik heb met hem samengewerkt ooit. Maar na, nou, dat is over de hints. Nou, dat. Je hebt er niks aan. Nou, mijn eerste gedachte was eigenlijk van shownieuws, die presentator... Die nicht. Oh, Mag je ook geen presentator noemen eigenlijk, hè? Geert nou, okay. sta, Joling. Hij staat door achter een desk. En nee, die gehad. andere. Oh, die Victor. Ja. Oh, Victor. Victor Dinges. Even. Je zet die klorten, op klorten, klorten, nog een hele prettige avond. Ja. Nee, nou ja. <coughs> Voor jou ook een de heel de prettige avond, Marieke. Maar het is niet goed. Het is niet goed. Ja, helaas. Maar bel gerust ja, nog een keer weer. Ga. Oké. Daag. En het liefst met ons. Eén eentje dan. Eén eentje. Eén hintje. Sport. Een goeie hint toch ja, niet? iets met sport, iets met, ja is hij niet te makkelijk dan? na, kan mij Het dit weekend, jij wil er het vanaf. met de radio. hey, ja. hé, dat hey, is de Robert Jensen of niet? Robert Jensen. Robert, je, wacht, heeft die die ook hij ook maar iets, iets met sport? <hautas> <hautas> die gast die komt hier aanmerking voor lichaamsbeweging, kijk naar hem en ik denk dat denksport ook te hoog gegrepen is voor hem, dus ik zeg dat is helemaal fout. Dan is het niet goed. Nee, dat is inderdaad een aardige conclusie. Zeg bedankt. Dag. Doei. Nou, het spannend. We doen we nog eentje en dan doen we even bedenktijd. Ja. Hallo, met wie? Hallo? Hallo, een vrouw. Ja, met Yvonne. Yvonne. Ik dacht Umberto Tan. Umberto Tan? Nee, die ja, nee, nee, nou, bedankt nee. voor het kijken. Je avond, nee. dan had je wel accent gehoord. Ja, dat lijkt er niet op, joh. Nee? Oh. nee. Oh, oké. Okay. Nee, helaas niet. Maar ik vind wel dat je in de goede richting aan het denken bent, Yvonne. Ja, ja. Oké okay dan. Maar denk er iets meer haar bij. Iets meer ja, haar? Ja, okay, meer ja, okay. haar, meer ja, haar. ga ik het nog ja. een keer proberen. Ja. Denk haar. Denk in haar. Oké. Okay. Ja. Dankjewel Yvonne. Goed weekend. Doei. Doei. Even bezinken nu. Even bezinken. Even de tijd die voor ons. Die pizza onszelf. ook meteen even bezinken. Hij jongen. Hij is nu al echt koud, maar ik moet hem opmaken. Echt? Nee, ja, mm. ik, nou, ik of... red het niet. Ik, uh... Wat hebben ze op die pizza gedaan, joh? Ik rijd dennenaal. Maar... Zitten de dennenaal op die pizza? Dat zal er niet waar zijn. Pizza, Zo goedkoop koop, was die niet? <laughs> Zij heet deze band namelijk Koop En come to me. We zitten nog midden in de uh, voicelift. Ja, en, nou, uh, uh, hij is moeilijk hè? Hij is, uh, je zei al, hij is moeilijk. Ik, uh, nou, ik had niet verwacht dat hij... Okay, vorige week was hij echt ondoenlijk moeilijk. Toen Kopt. hebben we op een gegeven moment als, uh, als hit moeten geven... het ruimte op Belgisch voor doosje. Dat was tooske namelijk. <laughs> tooske. Als je ja. dat had moeten doorgeven, wordt het heel erg. Maar uh, ook in de sms bijvoorbeeld zie ik niet één keer het goede antwoord. Nee, niet verwacht. Dat is nog nooit gebeurd. Nou, dus maar. ik ga eens kijken of we hier iemand hebben die het denkt te weten. Hallo, met extra weekend. Met Annemieke. Annemieke! Hey! Een vrouw! Ja, weer! Heerlijk, wat een feest! Nou, net is wel uh, lucky night. Maar even voor de check-check de check. heb je laarzen aan? Nou, dat, dat, nou, dat durf ik niet eens te vragen. Heb je laarzen ja! aan? Oh! Nou, weet je wat? Het is goed. Ja. wat je ook zegt, het is goed. Ja. Maak het dan maar makkelijk. Dingier. Nee, maar even voor wat duidelijkheid. Vriend zit naast er nu, weet je wel, hartstikke leuk. Doe, doe nog even, even de opgave, Gerard. De opgave. dit is de opgave. Ik vond Ik die hoge al. altijd heel erg leuk. Even een andere... Ik kan me mee vermaken met die dingen. Nou Annemiek, gooi het hoge woord er maar uit. Nou, volgens mij is het van Twan van Peperslaten. Twaalf van Peperslaten? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. <applaus> het leuke is, we hebben dan toch wel kennelijk een heel moeilijk fragment. Even kijken of hij het zelf ook zou weten. Want ik heb zijn nummer hier. Zullen we hem even bellen? Gewoon even kijken of hij het zelf weet te herkennen. Twan van Peperstraat. Zou hem overvallen met een spelletje? Ouders lachen. Even kijken of Twan het weet, Annemiek. Gaan ja. Twan zelf even bellen. Of hij zichzelf N kan herkennen. Niks zeggen, hè? Nee. Even stil. Anders, anders zetten we het op zijn voicemail ook leuk. Ook lachen. Je zit midden in een, in een NWS Studio Sport-aflevering ergens. Ze is net te vertellen wie de grensrechter is. Nu de uitslag van de. De uitslag van de. Mooie... Ik ben er even niet, maar spreek in naar de Pieter nou, terug. Hallo Twan, het is uh, Extra Weekend met Gerard Ekdom... en Michiel Veenstra Veenstra. Hallo, en uh, we zitten midden in, uh, in een ja, soort van consumentenonderzoek of ons spelletje niet te moeilijk is, dus daarom de vraag... wie is dit? Ja, ik kijken, ik ben ja, ja. Nou, als je het weet, bel me even, je hebt het nummer... En dan uh, horen we wel van ja, je. Ja, prima. Maar ondertussen is er wel iemand die het al weet... en die hebben we nu aan de telefoon. Adamie, kun je één keer op de voicemail van Twan zeggen dat het Twan was? Twan, jij bent het. Nou, hoor je <laughs> dat? En er is niks fijner dat als je straks je voicemail afluistert... en je hoort de vrouw zeggen... Twan, jij bent het. Oh, heerlijk. Toch? Oké. Okay. Dag, Twan. Dag. Zo. Nou, Als Annemiek... voor van Pepersate, zo in de uitzending zeg. Ja, nou, dat is een voice dan. Dat is een voice maar je hebt, uh, je hebt toch even het van het Ja, zo, Je uitamie, hebt toch man. even die stem gehoord. Ja, Precies. Ja, ja, ja. Uh, Annemiek, we gaan je belonen. Je krijgt uh, drie dubbel CD, 60 uh, jaar arbeidsvitamine. Ja, Gerrit, ik vind het een beetje lastig om te zeggen dat het een goede CD is, want het is eigen cd, maar daarom zeg ik het bij deze: het is een goede CD. Ja. Oh, Annemiek. Oh, leuk. Zijn ze, en, en, en niet alleen CD1 is goed, ook CD2 ja, ja, ja, ja, en CD3 ja, ja, ja, ja. is misschien nog het allerbeste. Het allergoeist. My. Maar daar word je heel blij van. We hebben ook een uh, lopende band. Nee, ja, lopende band. We hebben een, een band. En die vorige week kon hij spreken. Heel raar is dat. De band was een beetje van slag. Dat is een bandspreker. En we hebben daar allemaal boodschappen op staan. En je ah. moet even een getal tussen de 1 en de 10 roepen. En dan gaan we kijken wat voor boodschappen er achter schuil gaat. Dan krijg je dat ook. Nou, doe maar 9. Uh, 9. Waarom 9? Uh, die zit onder de 10. Oh, oké. Okay. Hopelijk okay. kan uh, de band er wat mee. Dat die niet helemaal uh, verzuikt in de opstart, ellende. Het wordt een zwemband. Ja. Oh. Ja, Hier <lacht> nah. weet het niet. Hier, ik heb 9. 1 pakje je nou, Dat pak je toch even mee. Maar is het mint of is het van die, oh ja, die, die aardbei-bellenblazen-kauwgom? Ja. Even vragen de band een of hè. He? aardbei of mint is. Beste band, wat voor kauwgom is het eigenlijk? Een pakje vanille-kauwgom. Vanille-kauwgom? Vanille. Maar zijn dat van die kleine uh, uh, uh, ja, dingen? Heb ik heb dat nooit van gehoord. Of zo'n zo blok, dat je echt lijkt... hele mond vol hebt. Zo ja, zo'n ding. Is het kinder- of volwassen-kauwgom? Een pak volwassen kalgom. Dat klinkt, klinkt ongeloofwaardig. Zitten er van die vrijplaatjes bij? Hoeveel, hoeveel stukjes kalgom ja. Hoe zitten er? er 12, 13? Nee. De lachband ja, ja, is echt. En lachband! Nee, meer informatie kunnen we helaas van de band niet krijgen. Nee. Maar we sturen ook ja. een pakje kalgom. Ik ja. heb er nooit gebruik Hé, Hey, wie ja. hebben we daar? Is dat de man Yo. van Welsen, ja? Nou, nou, nou, wat een feest, hè. Hey. Annemieke, goed weekend, hè? Ja, dankjewel. Dag. Dag. Als laatste in het eerste extra weekend. Van Welsen. Baby, Baby get, get higher. You gotta flow like a river. Head in the same way. zoals het bedoeld is.